Ik weet het niet. Dat zegt hij niet. Het gek. Moet je daar dan niet naar vragen? Ja. Ik zou naar vragen als ik jou was. Ik zou wel zien. Hoe heet die mensen? Dat heb ik niet verstaan, maar ik heb wel een banknummer. Geef dat aan mij. Dat is de Rabobank in Pieterburen. En het nummer is... Heb je daar een papiertje? Um, ja, ik heb een papiertje. Vijf drie.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 Idiot. Wat een onzin. Kan niet. Wat een flauwekul. We zijn net bezig met de legende en Hans heeft daar zo zijn gedachten over. En wat zijn Hans zijn gedachten? Mijn diepste gedachten zeg ik niet natuurlijk. <laughs> <laughs> maar het, het lijkt me moeilijk om op een fotocopie te tekenen. Dan doen we dat niet.